Het spook van Craggy. Een voorspelserie in zes delen geschreven door Dick Dreux... ...en geregisseerd door Dick van Putten. Derde deel, geheime gangen en valluiken. Hierheen Ja. stoot uw hoofd niet tegen die strijdbeen. Dan Dat ding zit een beetje los. Wat is dit voor een deur, is de, de, de bibliotheek, Milard. Ik geen driehonderd jaar open geweest. Mark open. Marko! Marko! Marko! Als u mijn lachtschap even wil helpen om die sleutel op te tellen. Alle mensen. Is dat de sleutel? Het lijkt eerder een ijzeren strijdklots. Wat een achterlijk gedoe allemaal. Met u wel nemen. Dit is een werkstuk van de hele Angus Macabre. Zeer vakkundig spit, maar helaas wat beziende. Alles wat hij maakt de daarom een beetje groot uit. Nou. Kom op Jarvis, het komt op die hoek daar. We kunnen beter een tikje voorzichtig zijn, Milo. Van en zo, weet u. Want staat er dan niet voor museumgids te spelen. Kom op, er is hier niks aan de hand. Alles is zo vast als een rots. Ach, het was zo'n nette jongeman. Jarvis, Jarvis, wat deed je nou? bedoel de bibliotheek, my lady. Goh, ik weet niet dat we zo'n ding hadden. Ben je alleen? Waar is de lot gaan tellen? Mijn of meer een valleuk mijn lady. Ik heb toch zo'n hekel aan mensen die alsmaar hun tijd verspillen aan grapjes. Als er iets ernstigs te doen is. Nou, kom jij dan maar mee. Ik heb een soort valhek ontdekt met een lange gang erachter. En daar zag ik iets bewegen. Neem die strijd bij me mee en volg me. Uh, met u vanaf. Uh, uh, wat u zacht bewegen zal zich misschien weinig van een strijd bijna aantrekken, Marlady. Nou ja, dat zien we dan wel. Oh, daar is dat ook weer. Hé, hey, deze variant kennen we nog niet, Jarvis. Zo, uh, zo dat een uh, overleden maaktrievers kunnen zijn, Marlady. Lijkt me bijna waarschijnlijk, Jarvis. Er probeert iemand namelijk om Land of Hope en glorie te spelen. Ja, dat zien we wel, als het zover is. Jin die bij me en volg me. Zoals u uw leederschap beveelt. Ah, dat voelt. wat een stank. Waar zit ik nou? Waar is mijn aansteker? Dan kan ik eens kijken. Oh, ben jij daar eindelijk dronken man? Oh, Margot! Oh. Oh, gelukkig! Wat is er met je gebeurd? Heb je je bezeerd? Eh, waar is die ellendeling? Ik weet niet van ellendeling. Jij bent ellendeling. Jij laat arme Margot roepen en roepen. En door luiken vallen en tegen muren lopen. En dan kom je eindelijk en dan weet je nog niet eens waar je bent. Maar. Uh. Hoe kom je? Hier? Oh, hoe kan ik dat weten? Je ging liggen in mijn bed, hè? Een roetje de bed. En daar gleed die armagot langs een helling. En toen heb ik geroepen en gedwaald. En ik hoorde het jou allemaal onzin zeggen. Stil, stil. Oh, de spook, Oh, Gérard. Gérard, Gérard, waar ben je? Hier, hier. Hier, stop. Giraar. Kom, al bij me zitten. Oh, Gérard. Mooi zo. Oh. Uh. Zeg, zo'n uh, dunne pyjama is toch niks om mee naar Schotland te gaan? Ah, oh, idiot. Die... Deze pyjama is ook een kriagje van Maurice Flanel. Druk je hoofd maar stevig tegen oh, mijn schouder. Oh, mijn zin. Wees, stop hem de trap op. Stel, Het is niet alleen een spook, het is toch een plezierbederver ook. Girard, wat bedoel je? Is hij weg? was oh, wel, ja. Wat kan je doen, Girard? Eerst eens kalm nadenken. Oh? Blijf rustig zitten, Margot. Oh, Niets blijf zitten! En los! Luk... Je... Jij bent een dankbare juffie, hè? Oh. En zo vriendelijk. Oh, ik niet vriendelijk? Wat had ik toegepast met judo, mon ami? Dat is nog waar ook. Nou ja, alles komt ten eind. Eh, uh, oh ja. Twee stappen terug. Huh? Uh, oh, Snel, Trap op. Geef je je hand. Mooi. Zo. Uh, waar zit die leverkop? Leverkop. Oh, hier. En... Hou op, je wel een reclame voor een wasseret. Oeh, oh. mijn hoofd, mijn hoofd. Oh, als hij een stommeling rent met zijn dikke kop tegen de muren. Oh, maar daar zit ook alweer een doorgang. Oh. En, en ik zag iemand wegduiken. Nogal uh, fors en tamelijk onzeker. Hij struikelde over alles en nog wat. Z Zij, zie jij waar ik zit? Oh, jawel. Op jou. Uh, dame blijven, hè. Op deze kast had jij die zeker met die ontplofbare cocktail gezet. Die ook opeens weg was. Oh, ja. Kon je toch een lieve jongen zijn, als je niet altijd maar dacht aan drank en drank en drank. Geef je naald een stootje, je blijft in dezelfde groef draaien. Oh. Kom eens bij het vuur. Dan zal ik je iets laten zien dat ik hier gevonden heb, voor jij die schreeuwenhoofd losliet. Whisky zeker. Nou, kom mee. Hier. Hm? Oude portefeuille. Hm? En een smoesleg kaartje. Orbeids visitekaartje. Hm? Gezien? Spaar jij dit ding dan, Zie je welke naam erop staat? Oh, oui. Donald McEbbe van. Eh, nou. Oh, oh cher, dit kasteel is toch van oom Donald. En mag zijn kaartjes laten slingeren waar hij wil, hè? Ah, oh, mannen zijn altijd van die rommelmakers. Maar het lag er niet toen jij dat brouwsel ging maken. Ah, natuurlijk we Oh, oh ben je Je hebt gelijk. Oh, Gérard. Gérard, de spook. Kom, kom gauw hier. Um, nou, merci. Bij de vuur is het ook goed. Tja, dan moet je zelf maar weten. Ik zag anders rare dingen, hoor. Ja, jij drinkt te veel whisky, hè? Whisky. Ja. Kijk eens achter je, naar dat grote schilderij waar die geharnaste barbaar op staat. Links naast die lijst. In hand, witte hand. Juist. Blijf je bij het vuur zitten? Oh, die raar. Ja, <laughs> precies mijn idee. Strek je haar onder mijn neus weg, poes. Hier 7 000, hier 7000. hier 7000. 0 Spreek me op, 7 000. Wie heb ik hier? Amateur-sender B8, 3 3. Stik. Hier 7000. 7000. Ja, 7 000, wij horen u. En wij wijzen u op onze voortreffelijke aanbieding in plastic bedrocken. Vergeet niet om... Stik. Hier 7... Ach... Hier 7000, hier 7000. Hier bloemkoolversiering dromer, hier bloemkoolversiering dromer, zeg waarop 7000. Onderzoek gaande. Positie van doel nog niet uitgemaakt. Twee personen uit de weg. Goed, stuurverslag in drievoud, doorgaan. Niet goed mogelijk. Ik zit in een warnet van onderuitse gangen. Pleeg dan overleg met de dienst voor steenkoolmijnen. Het is middernacht. Die dienst is gesloten. Stuur dan een schriftelijk verzoek om extra hulp in drievoud. Duurt me te lang. Ik zal zelf wel een oplossing zoeken. Eventuele kosten komen dan voor eigen rekening, 7000. Weet ik. Er moeten nog twee personen worden afgehandeld. Is aangetekend. Over en sluiten maar. Dat ik een jonge vrouw zou ontmoeten. waar ik eerst ruzie in zou krijgen. en dan heel gelukkig zou worden. Mm. Maar waarom nog ik nou stil zitten, mm. Poes? Oh, oh. oh. <laughs> ik was in het slaap gegaan. Oh. Gooi wat oud op de vuur, ja. Dan moet ik weer opstaan. Ah. Goeie genade. Is dit oh. niet een heerlijk rustwoord? Nou breekt hij weer ergens een veldslag los. Tante, dat is de revue de tante. Kom op, Gérard. Ach, houd op het vuur, tante, helpen. Je hebt ook helemaal geen rust in je charmante botten, is het wel, Marco? En als die witte hand nou weer hey, opgaat. Kom buiten? nou, die hand is weer weg. Silence. Restla, blijf daar staan. Wat doe je? Waarom ga je op de grond liggen? Silence. Javis! Lock oh, kijk er toch wat je doet, Margot. Oh, ik had het kunnen weten. Ik zou de eerste zijn die al je hoek ging. Oh. Ah, help eens op, Javis. Eén, twee, hop! Eh, was u zo aan het knallen, he, tante? Inderdaad, Jerry. Dat grote rat, he. Foei, foei. Dat was een smak die je me niet maakte, liefje. Waar was jij nou zo opeens? En waarom gelde je zo? Mijn bed, hè. Hij klapte neer en ik langs langzaam link. En ik heb gezocht en gezocht om weer uit te komen. En ik hoorde af en toe jullie stemmen. En dan heb ik geduld. Ik wil altijd als ik niet weet te weg. Weet u dat uh, Silvio ook weg is? En dat zijn kamer afgesloten is? Ja, maar Silvio komt uit een land waar de mannen nog heren zijn, zeg ik? Dat kamerafsluiten is een oud gebruik. Dat betekent dat ze de aanwezige dames gerust willen staan. Mr. Macabrio was niet op zijn kamer, tante. Jij hebt zijn deur natuurlijk weer opengebeuk, neem ik aan. Hè? Eh? Ach, Hollanders. Altijd beuken en openslaan. Mijn oud oom heeft me dikwijls verteld hoe ze bij Sheerness allemaal mooie zijschepen gingen openbeuken en kapot slaan. Wees toch niet zo argwanend, Jerry? Nou, ik vind dat we maar weer wat nachtrust moeten proberen te vinden. Hm? Ik had vergeten te vertellen dat je nooit midden in een mekaberbed moet gaan liggen. Dat zet springt weer in beweging. Blijf zoveel mogelijk aan de kant en beweeg je niet in je slaap. Hm. Ben je liever op mijn kamer komen, Margot? Daar staat nog een vuil bed. Oh, oei, liever wel, maar tante. Mooi. Jardis heeft de ochtend wacht. Geef zo'n loodschap die strijd bij mij, Giardus. Achteru, wat moet ik met dat ding? Wacht, hou me, jongen. Hm. Tot vier uur in de ochtend. Elke Italiaan die geen aannemelijke reden heeft om hier te komen rondschouden, die maakt je maar een kopje kleiner. Ja. Huh? De eventuele rommel ruim Jades dan maar op. Een ja, kopje kleiner? Zeg tante, ik ben niet van zins voor de rechter te komen. Rechter? Ja. Hoezo? Oh, ik begrijp je. Maak je geen zorgen, Jerry. De Mercabers hebben recht op drie slachtoffers per jaar. Oude traditie, jongen. We moeten ze wel achteraf opgeven aan het bevolkingsregister. Nou, daar gaan we dan maar weer. wacht, Jerry. Uh, uh. Salut, onkman. Ja. Uh, als uw lachtschap een hand achter een of andere schilderij leest van Bert ziet dan moet u daar mij geen acht op slaan. Dat is een automatisch grapje om eventuele gasten te vermaken. Ja. Ziet u maar. Als ik op die knop daar bij de hertrap... Ja. ...dan komt die hand tevoorschijn, Van was gemaakt, weet u. Ik wens u een lachtschap. Goedewacht. En dat noemen de mensen een erfenis halen. Een uur. Die gekke strijdbel heb ik ook niet nodig. Zeer de opmerking, Excellenza. Aha, daar ben je dus weer. Goed, prima, voortreffelijk. Met jou heb ik, dat... met mij heb jij een praatje. Sta stil, of ik gooi deze ding naar jouw corpus. Ponjaard, hè? Zie, sí. een ponjaard. Ik ben gek op zo'n ponjaard. Ik draag altijd vele ponjaard. Waarom doe ik dat? Ik Om Omdat ik goed kan gooien met een ponjaard. Ga zitten. Je klinkt als een schurk uit een oude toneelstuk man. Beste mene. Wil jij oud worden, Bambino? Heel oud, met een mooie grijze haar en geen uh, zorgen. Dan moet ik hier zeker weggaan, hè? Hou maar op en let op het schudden van mijn hoofd. Dat betekent nee. Maar kan is beter dan krijgen een poniard in de huid. En verdwijnen door luit. Man, je gooit toch mis. Per Probeer maar. Opera huilt. Ah, nog eens. Maar met de twee handen kan ik ook. Perdito. Ik heb een ponyard meer. Mooi. En nou ik, zeggen ze bij ons. Hou op, deze oude mens. Slaap anders. Weg die hand, maar ik heb een voorstel. Ophouden, dat oh. doe je jongens. Slaapt u niet? Eerst wel, maar jullie zijn zo rumoerig. Ach, Silvio, oh, arme jongen. Heeft jij je kwaad gedaan? Kom maar gauw hier. Ah, de zo schone stem. Zie mijn arm, Madonna. De zo grote schram. Ja, meneer gooide met ponjaards of in een circus stond. Kijk maar, tante, de vloer ligt er vol mee. Zo heeft iedereen zijn hobby, Jerry. Kan je niet slapen, Silvio? Oh, wacht eens. Jerry zei dat je niet op je kamer was. Is dat zo? Dat is de waarheid. Tante. Was je ook ergens doorgezakt of zo? Net als die arme oom Donald? Ik werd wakker doordat in een donkere figuur de zakken van mijn pantalon doorzocht. Hij verdween in een luik. Echo, ik ging na. Wat dapper. Wie was het? Helaas. Hij gaf mij een dreun op het hoofd met een fles. Oh, dan was het wel een spook. Lege flessen zijn het enige wapen dat een macabber goed hanteert. Ga liever naar bed, jongen. Jerry zal verder wel wacht houden. En geen verdere spelletjes meer, jongens. Heus, het is dus al bijna half twee de ochtend. Wel gerusten. Daar gaat ze. En nou moet jij eens luisteren, Jerry. Hola. Waar is dat mooie Italiaanse accent van jou zo opeens? Hoe minder jij vraagt, hoe ouder je wordt. Laat die erfenis in de steek en ga naar huis. Dat is het beste voor je. Dit is een hele mooie omgeving om van jou een soort handwerkje te maken. Een sprook dat weinig ruimte nodig heeft, omdat het zo in de knoop zit. Die rancune zetelt in je gefrustreerde aanhaligheid ten opzichte van Marco. Vergeet dat mij, liever. Je spreekt over mijn aanstaande vrouw. Hou daar rekening mee. De moeder van mijn nageslacht kan nooit jouw aanstaande vrouw zijn. Ga naar je kikkerland terug. Doe nog één stap in de richting van zo'n ponjaard. En ik zal je laten jodelen... Dat de muren ervan scheuren. Kegel, ik gooi het opzettelijk mis. Die dingen moeten weg. Dat is ook in jouw voordeel. Hmm. Wie ben je nou eigenlijk? En wat wil je? Hou op met vragen. Ga je koffer pakken. Meteen. Ik geef wel uitleg. Heb jij hem ook hier? Ja? ja, probeer maar. Je schijnt hem te kennen. Als het nou waar. Ik ga maar weer de man. Staan blijven. Loop jij nou ook al met schietwapens rond? Als dat ding afgaat, dan schrik je een aap. Hindert niet. Ik heb gehoord dat we ons in deze familie drie slachtoffers per jaar mogen veroorloven. Huh. Zeg op wie je bent. Wie ik ben? Ah, signore. Maar ik ben Silvio Macabrio. En wat zie ik hier? in Een knop. Ik zal trappen op die knop. Voet weg. Verdwenen. Dat had ik wel weer kunnen weten. Zo goed zijn wakker te worden, Mila. Uh, uh, uh, wat? Uh? Ja, oh, Jarvis, ja. De struikel niet over die ponjaard, Jarvis. Ik ben zo vreemd geweest die dingen bij elkaar te rijpen, uw loodschap. Het zijn al wel geteld 22. Ja. Ongelooflijk dat één enkele kerel zoveel van die dingen bij zich kan dragen, Jarvis. En dan wordt er nog over ontwapening gepraat. Precies zoals Mila het op ik zal de wacht overnemen met uw toestemming. Graag, kerel. Ik ga wel op die bank daar liggen met een kleedje over me heen. Daar zou ik heel beslist die bank niet voor uitzoeken, Mila. Wat is daar dan weer verkeerd aan, man? Er zitten heel fijne naaldpuntjes in de rug. En wij weten nog steeds niet of die giftig zijn. De laatste persoon die daar ging zitten was een beurwaarder. Zijn plotseling overlijden werd toegeschreven aan te hoge bloeddruk, maar... Uh, wij hebben hier zo onze vermoedens. En dat ding laat je zomaar staan? Met uw verlof het aanbrengen van veranderingen in de meubilering mag slechts geschieden met toestemming van de vereniging tot behoud van Schotse kastelen. Weten die luider niet wat voor gevaarlijk meubel dat is? Inderdaad, milord. Ze hebben dan ook een verbod uitgevaardigd om op die bank plaats te nemen, behalve op doktersvoorschrift en dan alleen tussen twee en drie uur in de middag. En waarom dan wel? Bij de vereniging tot behoud van Schotse kastelen mag alles alleen tussen twee en drie uur middags, Milard. Bezoek, indienen van bezwaren, opgaven van monumenten... afgifte van legaten, kwestie van organisatie, denk ik. Ik begin te begrijpen waarom sommige mensen beweren... dat Schotten en Hollanders zo op elkaar lijken. Ja, waar kan ik eigenlijk gaan liggen zonder ergens in te vallen, Javis? Thuis, in uw vredige vaderland, milord. Zo. Wat bedoel jij met die opmerking, Javis? Dat ik uw luchtschap ernstig in overweging zou willen geven verdere interesse in de erfenis als zeer ongezond op te geven. Mm -hmm. Dit is natuurlijk een bedreiging, is het niet? Het is een bewijs van sympathie met een jongeman die veel te gezond is om binnen drie dagen ter aarde besteld te worden, Milan. En wie zou volgens jou de oorzaak van die droeve plechtigheid zijn, Jarvis? Och, dat kan men nooit zomaar van tevoren zeggen, Milan. Maar ook uit de bot van een trouw huisbediende kan een dringende waarschuwing klinken. Uh, Jarvis heet jij. Jarvis, hmm. Typische Engelse naam. Waar heb je die opgevist, man? Dat heeft wele mijn lieve moeder gedaan, uw lachtschap. Vlak voor ik gedoopt zou worden, was er een vloer was onderneming die een prijs uitloofde... voor de meest originele reclame voor haar product. Wele mijn lieve moeder... Heeft haar eerstgeborene naar dat product genoemd. Mijn voornaam is dan ook uh, Jarvis doe het Alleen. Interessant. En wat heeft je goede moeder gewonnen met die stunt, Jarvis? Een prachtige afspindestrijdpot, uw lachtschap. Ach. Uh, zal ik u koffers maar even pakken? Nee. Nee, jij zult even luisteren. Jarvis, doe het alleen. Jij kent de geschiedenis van de Macavers, niet waar? Niet volledig, tot mijn spreek, Milan. Hm. Heb jij je wel eens de betekenis van die naam gerealiseerd? Hm. Niet natuurlijk. Ik moet bekennen dat mijn literaire kennis zich bepaalt tot het lezen van tophitbladjes, Milan. Luister maar goed. Macabre kan ook worden uitgesproken als macabre. Ken je dat woord? Tot uw dienst, Milad. Macaber is een synoniem van luguber. Verwant aan het Franse woord morbide, ook verwant aan het Nederlands woord eng, oftewel griezelig. Ja, jouw topje blaadjes wil ik ook eens lezen. Daar staat aardig wat in, merk ik. Goed. Macaber, luguber, griezelig. Weet je wat ik als kind het liefste speelde, Jarvis? Uh, geen idee, Mila. Ik speelde het liefste kerkhofje. Uh. Oh, heel juist. Oh. Als er iemand moet worden gewaarschuwd, Javis, dan ben ik dat niet, maar ieder die argeloos in mijn buurt blijft. Als ik mij de een of andere wens in het hoofd haal, Javis, kan ik maar beter mijn zin krijgen. Dat heeft een kinderpsychiater al vastgesteld toen ik nog maar vier jaar was. Vier jaar? Vier jaar is een uh, diedere leeftijd, als ik, uh, als ik het zo zeggen mag, you know. Dat zei een inspecteur van politie destijds ook, Javis. Na de verdwijning van de zoveelste bewaarschool, juffrouw die boos op me was geweest. Ik, uh, ik, uh, ik hoop dat ik, dat ik, dat ik het verkeerd begrijp, milant. Ik hoop dat niet, Javis. Want dan zou er iets plotselings met je kunnen gebeuren. En goede butlers zijn heel zeldzaam tegenwoordig. Ehm um, je had het over een waarschuwing, geloof ik? Oh, nee, ik, uh, ik bedrijf het meeste nadruk dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat. op, Javis. Je klinkt als een kleine jongen die voor gangsters speelt. Wel, Jarvis, waar kan ik ongehinderd slapen? De. de, de grote bank in de haal, milaad. Er liggen dekens op. Dank je. Wek me om half negen, niet eerder. Zoals uw lordschap beveelt. Goede wacht, Jarvis. Dank u, milaad. Genadige goedheid. Ik moet uw ledenschap betuigen dat ik in geen jaren zo goed en rustig heb geslapen als in de voorbije nacht. De heerlijke stilte die tussen de muren van het oude slot haar invloed laat gelden. Zeker, notaris. Zal ik uw kopje nog even vol schenken? Geef u maar hier. Alsjeblieft. Het leek er met uw verlof op of de jonge leden van de clan die wat, um, die wat hangerig waren. Dat is nu eenmaal een zwakkere generatie, notaris. Nalle? Graag, uh, graag, graag, graag. Een, een wolkje, alstublieft, my lady. Van uh, wolken gesproken. Het leek erop dat er mist uit het dal omhoog komt. Natuurlijk, maar Kwangi is altijd door mist omgeven. Daarom staan er zoveel dode bomen in de tuin, denk ik. En daarom hangen er van die lange slierte mos aan. Dat mos zult u nergens anders in Schotland vinden dan hier, notaris. Aasgierenvoer heeft heet het, geloof ik. Dat zou een oude vriend van mij zeer interesseeren, my lady. Die is namelijk een uitstekend herboloog. Eigenlijk de beste in heel Engeland. Ja, hij heeft wel een paar keer erg geholpen. Inderdaad? Inderdaad, my lady. In het geval van Muckens contra Shortpants, bijvoorbeeld. wil wilde onder geen beding toegeven dat hij zijn zaak verloren had. Mijn vriend bezorgde mij een variëteit voor de zogenaamde vliegenzwam, die zich uitstekend een havermout liet oplossen. De zaak was toen gelukkig snel afgedaan. Spijt me dat ik nooit zulke fijne juridische kneepjes kan appreciëren. <laughs> U zult me wel dom vinden, maar zo ben ik nu eenmaal. Uh, vandaag zullen we toch eindelijk eens iets moeten gaan doen aan de verdwijning van die arme Donald. Al zou ik, eerlijk is het eerlijk gezegd beter uitkomen dat hij wegbleef. Zo, zo. Dat klinkt belangwekkend, my lady. Mag ik weten waarom? Wel maar... zeker. Ik doe aan astrologie. Dat malle mens, Lady Clivia de Baldlaf, had hij ook. Haar mening over Donald heeft ze vastgelegd in een horoscoop... ...daaruit moet blijken dat Donald aan de drank zou ondergaan. Als hij nu zomaar weg is, heeft ze gelukkig geen gelijk gekregen. Juist, juist, juist, juist. Ik ben zeer blij dat ik niet vergeten heb mijn ochtendpilletje in te nemen, my lady. Hees, Ja, zeer bepaaldelijk. Een mooi tegengif, ziet u. U had wel iets te veel belladonna met gedaan met uw welnemen. Mag ik weten met welk doel, lady? <laughs> Natuurlijk wel. Het leek me de snelste weg om die papieren in de handen te krijgen die u in uw binnenzak heeft. <laughs> Geen wettelijke omslag en zo. <laughs> oh, die redenering gaat helaas mank aan een gebrekkige wetskennis als ik het zo mag uittrakken. Uw ladyschap, zonder mijn handtekening onder het laatste document, dat pas na het vinden van de schat geopend mag worden, is de traditie niet geheel gevolgd. ...en zou u alle historische genootschappen van heel Engeland achter u aan krijgen. Grote goedheid, dat meent u niet? Ja, dat, dat meen ik wel, God. uw ledenschap. En wat dat zo betekent... Ik moet er niet aan denken. Al die bezeten opgravers, al die indelers... ...die determineermanjakken, al die subsidiepriegelaars. <lacht> nou ja, mijn kleine grapje had geen boze gevolgen, nietwaar. Even goede vrienden, notaris. Zeer vereerd, uw ledenschap. Ik meen een klein plannetje te hebben... ...waarbij de voordelen van de eventuele vondst eh, niet naar de gegadigden zouden overgaan... ...maar eh, laat ik zeggen naar een bepaalde dame. Dat klinkt heel interessant. Vertelt u eens iets meer? Oh, Frank! Tarte, écoutez. Bewaar een plannetje nog even, wilt u notaris. Wat is er, kindje? Loop niet zo hard. Daar zitten foutkuilen. Oh, Gerard, Gerard, hij is gevonden in een zonderlinge ding. Uh, wat is Gerard? Dat vind ding. Ogenblikje. Hier, tante. Een grijze pruik. Huh? Wat wonderlijk. Dat is de pruik van oom Donald. Waar heb je die gevonden, Jerry? Bij de rand van die put waar het skelet tegenaan zit. Nee, daar kwam oom Donald nooit? Wat heeft dat nou te betekenen? Geheime gangen en valluiken was het derde deel van het spook van Evercraggy. Een hoorspelserie in zes delen geschreven door Dick Dreux. De rolverdeling was als volgt. Lady Euphoria, Trimothy Macabre, Ludi Nijhoff. Gerard Macabre, Hans Veerman. Margot Macabre, Corrie van der Linden. Silvio Macabrio, Harry Bronk. Notaris Fogbound, Chris Bay. En Jarvis, Willy Ruys. De regie had Dick van Putten.